Er staat bij elkaar nog 85 kilometer file, veel vertraging rondom Utrecht. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Blarikum 6 kilometer. A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiderslot ook 6. A2 Utrecht richting Den Bosch, is langzaam rijden... tussen Knoopend-Everdingen en Zaltbommel over 16 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag bij Zevenhuizen 5 kilometer. A15 Gorkum-Nijmegen tussen Del en Geldermansen 6 kilometer... A27 Utrecht richting Almere tussen Knopendunetten en Beeldhoven 6 kilometer heeft te maken met het ongeluk richting Utrecht. Daar staat tussen Knopend 1 en Utrecht-Noord 11 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Af Den dolder en Knopendreensweerd 7 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Drag me under If I need another girl like you I will tell her Never want another girl like you have to say oh no. nothing gonna Like <laughs>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 Nou, ik draai hem even weg hoor, want uh, dat, is, dat is zonde, want uh, er komt nu een spotje en dan komt er nog iets uh, van 3 minuten 21 en als ze dan nog gaan draaien voor 8 uur, dat uh, lijkt me nou niet in ieder geval. Uh, dat was uh, dus ZFM in de avond. Uh, ik zit hier ook uh, nog even links en rechts en slinks te kijken naar uh, mijn eigen uh, Facebookpagina. Uh, de gasten van vanavond zijn inmiddels uh, ook hier uh, aanwezig. Ik zal ze er straks na 8 uur even bij halen. Maar heel erg leuk is er in ieder geval wel om de, te melden: van... Uh, luister, uh, een van de gasten, dat is PM de Lever, die heeft een uh, foto van mij hier voor het pand uh, gemaakt. En dan is er een, is op een gegeven moment Jan Kweenberger. Kweenberger, die, uh, die, die schijnt wat bij onze collega's uh, te doen in Haarlem. En die zegt. Wil je ons ook gaan promoten? Nou, dat lijkt me dan toch wel iets te ver gaan, Jan. Sorry, maar dat gaan we toch echt niet doen? Hè? Je vraagt het aan de CFM. Er. Dus het is nog wel een heel erg gevaarlijke vraag die je hierbij stelt. Terwijl ik ook nog even links eh, kijk en dan zie ik eh, een aantal mensen... Nou, die worden dus uitgebreid door Rob Harms ook welkom geheten. Dat, uh, dat zijn de mensen van het uh, programma beleidsorgaan. Die hebben vanavond een uh, vergadering. Dat terwijl uh, wij straks uh, het duo De Leefre van Malta straks uh, gaan uh, hebben hier uh, bij Alternative FM. Dat uh, dus uh, zo dadelijk uh, na acht uur. En uh, ja... Um, de twee heren hier uh, naast mij, uh, dat, dat zijn uh, de, de heren Van Dam en uh, Luiten. die hebben er kennelijk ook wel zin in. Toch, heren? Ja. De een uh, knikt en de ander, nou uh, oh ja, die staat gewoon met zijn handen in zijn zakken. Dus dat zal allemaal wel goed gaan. Uh, straks natuurlijk nog veel en veel meer bij Alternatieve Vim. Maar eerst gaan wij luisteren naar het 8 uur journaal op de radio. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.